1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Dominique Strauss-Kaan heeft een New Yorkse rechter gevraagd... om de civiele zaak over verkrachting tegen hem niet in behandeling te nemen. Hij zegt dat hij als hoofd van het Internationaal Monetair Fonds onschendbaar was. De zaak is aangespannen door het kamermeisje... dat Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting. De strafzaak tegen de oud-IMF-topman werd eerder ingetrokken... omdat de Amerikaanse justitie twijfelde aan de geloofwaardigheid van de vrouw. Maar ze is een civiele zaak begonnen onder meer om schadevergoeding te eisen. Strauss-Kaan wordt donderdag door de politie in Parijs... geconfronteerd met een Franse schrijfster... die hem ook beschuldigt van poging tot verkrachting. Na de Europese beurzen is ook Wall Street met positieve cijfers gesloten. De Dow Jones-index eindigde 2,5 hoger. De winst van de Europese beurzen was gemiddeld 2 Beleggers reageerden op berichten over nieuwe plannen... om de eurocrisis aan te pakken... Er zou worden gesproken over een verviervoudiging van het Europese noodfonds... en over het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden. De natie Walter Rauf heeft na de oorlog in Zuid-Amerika... als spion gewerkt voor West-Duitsland. Dat blijkt uit documenten die zijn gevonden in het archief... van de Duitse inlichtingendienst BND. Rauf was een belangrijke natie. Hij was betrokken bij de bouw van een mobiele gaskamer. Uit de stukken blijkt dat hij na de oorlog in Zuid-Amerika zat waar hij voor West-Duitsland informatie verzamelde over Fidel Castro. Hij ging daarmee door tot 1963... toen West-Duitsland al een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. In hetzelfde jaar stuurde de Inlichtingendienst hem zelfs geld voor een advocaat... omdat Chili hem dreigde uit te wijzen naar Duitsland. Walter Rauf stierf in 1984 in Chili. Het weer, bewolkt en soms wat regen, minima vannacht rond een graad of 13. Overdag eerst bewolkt, maar later meer zon... Het wordt dan 18 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wijk. Ja, hartelijk welkom bij Tweede U van Casaluna. U hoort het ongetwijfeld al... QB van QB en de Blizzards is dood. Harry Muske. Ik schrok er wel van. Later las ik dat hij al 70 was en al een tijd aan kanker leed. Maar toch, mijn generatie is wel met hem opgegroeid. En ik zou het met u heel graag willen hebben over herinneringen aan hem. Of wat zijn muziek voor u betekend heeft. Bel met 0800-1121. U kunt ook een e-mail sturen naar kazaluna.ncv.nl. Of twitteren hekje kazaluna. Luna, we gaan eerst naar hem luisteren through the window of my eyes. I can see the rainy day sitting in the chair.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 A distant face. It's like a shadow on my wall. Something that that I can touch. A heavenly as it calls the shelter of my mind. That's my love, and that's here. And I keep on looking for a reason which is not here.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 It will come back and reach my home. Window of My Eyes, gezongen door QB en the Blizzards. En uh, gelukkig hebben we de platen nog. Maar Harry Muske is niet meer onder ons. Hij overleed op 70-jarige leeftijd. En ik wil met u uh, het hebben over uh, herinneringen aan QB en the Blizzards. En ik begin met Hugo. Dag Hugo. Wat zijn eh, jouw, mag ik jij zeggen? Ja, natuurlijk. Jouw herinneringen aan QB and the Blizzards. Uh, Goed is het nog steeds, hè? Het is, ja, ik vind het alleen jammer dat jullie dan weer altijd weer met Window of My Heart beginnen. Wat wel een lekker nummer is, maar het is de disco. Uh, het, is de, het is niet de blues die hoort. Oké, okay, wat uh, suggereer jij dan? Somebody will know sometimes. Oh, die staat al ook op ons, ons, ons lijstje, hoor. Ja, we gaan nog meer. We gaan De hele, de hele uur gaan we muziek van hem draaien. Somebody Will Know Some komt er zeker, zeker aan de beurt. Ja, dat is ook heel erg. Verschrikkelijk, verschrikkelijk goed. Ja. ja. Schrok je ervan dat hij overleed? Of wist je ja, dat... heel erg. Heel erg. Heel erg. En ik kreeg ook de neiging, mijn, zoon zit, of mijn oudste zoon zit in Zwitserland... en die stuur ik ook onmiddellijk een smsje. En ik zet hem op Facebook en wat erg... en ik zocht onmiddellijk een nummer op en en ik vind het echt erg, ja. En jouw oudste zoon, vindt hij dan ook erg? Of is dat ja. toch een generatie die helemaal niet zo met QB... Uh... Ja. Toen hij uh, een jaar of elf was, ben ik met hem naar het bluesfestival van Alkmaar geweest. Mm -hmm. Omdat daar uh, zowel John Mail als QB in de Blizzard speelden. En uh, ik kan me nog herinneren dat hij, hij kwam teruglopen en hij zei, god wat. Hij was naar de wc geweest van... Uh, daar zie je het allemaal lopen, maar ze zijn allemaal bezig met dingetjes met, uh, met, met zilverpapier en uh, ik weet het niet precies wat dat is. <lacht> dat vond ik wel leuk. Oh. En was een bluesliefhebber, uh, mijn zoon, hij is het geworden, laat ik het zo zeggen, omdat ja. we dat soort dingen deden. Maar jij bent echt met hem opgegroeid? Uh, met cube. Uh, met cube ja. Ja, ik ben 63, dus het, het, ja. het is mijn... Uh, ja, ik heb het uh, tot uit een treuren meegemaakt. Uh, de Heerweg had wekelijks verslag van uh, de zoektocht naar Van Morrison... die met Demke gestopt was en die naar Nederland is gekomen... om met QB een tournee te maken in Nederland. Van Morrison notabij. Hmm. En, en heb, je wel, uh, heb, je, heb je hem wel eens live gezien ook? Ja, heel veel. Heel uh, veel zelfs. Ja, ja in gymnastiek ja. en zo. hè? Want zo was het toen wel. Ik bedoel, zij stelden ook geen eisen. Ze kwamen uit Drenthe naar, naar het Westen rijden, En in Amersfoort en in uh, Bussen. Heb ik ze, en in Utrecht heb ik ze in gymnastiekzalen en rare zaaltjes gezien. Ik zat er achteraan, ik joeg erop. Heerlijk. Heb je ze zelf wel eens gecontracteerd? Ja, dat heb ik ook nog. Ook? Nou, het was bizar. Ja, dat is de tijd, we spreken van een paar honderd jaar terug. Ik was totaal into the music. En ik haalde mijn eindexamen en ik ging studeren en ik besloot toen ik mijn eindexamen gehaald had om in Groningen te gaan studeren... en uh, werd daar lid van een studentenvereniging, zoals dat in die tijd ook gebruikelijk was... en bij mijn uh, generatie en mijn milieu, worden ze Dus ik werd lid van het Groninger Studentencorps Vindicap. Hm. En ik kwam daar uh, in mijn tweede jaar in, uh, in, een, in, een, uh, ja, in zo'n commissie... die het grootste feest van het jaar moet organiseren. En ik wist, er is maar één ding wat ik wil. En dat is dat ik een groepje kon spelen... En hij is gekomen. En hij is gekomen. En hij stelde maar één eis: dat was dat de piano gestemd was. Oké, okay, dankjewel Hugo. Ik heb ik zie dat er al heel veel meer bellers zijn, dus ik ga die mannen ook even aan het woord laten. Ik laat ze allemaal praten, want ja. het, is, het is het meer dan waard. Dankjewel. Uh, ik, ja, ik heb pijn en ik vind het verschrikkelijk. En uh, ik dank jullie dat jullie dit vanavond doen. Dankjewel. Paul okay. Hekens, Dag. Dag Dag. Paul Hekkens. Goeiedag. Dag. Goeiedag. Is er ook? Ben, ben je er ook kapot van? Uh, nee, ik ben er niet kapot van. Nee, nou, nee, nee, nee. een herinnering dan? Uh, ja, het is zo. Ik, uh, toen ik hoorde van de naam Muskee, ja toen wist ik helemaal niet wie dat was. En, uh, maar op een gegeven moment hoorde ik dat hij van Q uh, en de Blythe. Uh -huh. En toen uh, herinnerde ik me dat ik die een keertje gezien had. Dat moet ongeveer in 1976 zijn geweest. Uh -huh. In uh, Woensbroek. Toen was daar uh, pas een of andere zaal geopend, Luxor... in een voormalig uh, muziektheater. En daar zouden optreden uh, John Keil en uh, Soft Machine. Oh, ja. Nou, ik denk, uh, geweldig. Niet slecht, uh, nee. uh, uh, uh, Hoe noem je dat? Set Up heet dat tegenwoordig, geloof ik, ja. En uh, ik denk, ja, daar ga ik naar, naartoe. Ik probeerde nog wat vrienden te motiveren... Maar dat is uh, maar zeer ten dele gelukt. Uiteindelijk zijn we daar geloof ik met z'n tweeën met de fiets naartoe gereden vanuit Kerkgraden. Mm -hmm. En wat bleek, de uh, softmachine die kwam niet op dagen. Dus, en dat was de plaatsvervangende act, die was uh, John Keil, eh uh, niet in uh, de Ja. En uh, ja, John Keel, de, de zaal was praktisch leeg. Ach. Eigenlijk, dus je had een paar organisatoren en dan misschien, nou laten we zeggen, vijf, tot tussen de vijf en tien gasten of zo. Ik denk dat ze het die niet eens haalden. Ik geloof, de marketing klopte niet helemaal, dus ze hadden niet goed genoeg geadverteerd. Maar goed. Uh, maar in ieder geval, John Kiel, die heeft dat hele concert gewoon uh, uitgespeeld. Voor een lege zaal. Eigenlijk, hè, en dat is toch ook wel. Uh, hij was toen een beetje in zijn moeilijke tijd, om het zo maar te zeggen. Een ja. beetje, ja, met uh, hoe heet dat? De vel van het onderground was afgelopen en hij was een beetje aan de drugs en uh, weet ik veel wat. In ieder geval, het ging niet zo goed met hem op dat moment. Maar ja, goed, hij heeft zijn hele concert uh, uitgespeeld. En toen kwam QB? En toen kwam uh, QB en de Blizzard. Ja. ja. En hoe was dat? Ja, ik vond helemaal niks, eerlijk gezegd. Oh. Ja. En uh, ja, goed, omdat ik eigenlijk uh, softmachine had verwacht. En, uh, ja, daar had ik wel hoge verwachtingen van. Ik denk, uh, uh, ja, dat was toch in die tijd vernieuwende muziek. Ja. En ik denk, dat is uh, geweldig. En uh, ja, Ruby and the Blizzard, ja, dat was dat ja. Nederlands. Dat, en dat vind je nog steeds uh, eigenlijk ik niet zo goed. Eerlijk gezegd, voor mij dan toch ook wel wat minder mee. Ja. Maar, en het was blues. Ja, een heel en heel je ook niet van? Jawel, ik hou wel van blues, maar blues had ik leren kennen via een programma op de BRT2, dat is een Belgische zender. Uh -huh. En daar hadden ze elke avond op dinsdagavond een half uurtje bluesmuziek en dat heette dan Losjes in de Blues. En daar draaiden ze echt uh, vooroorlogse blues, oh. zeg maar. Met hele primitieve opnames van, van een. Uh, op een hotelkamer moet dan in zijn eentje of met zijn tweetje... dan ja. zo'n uh, opname in elkaar veranderen. Ja maar, ja, maar goed, ik, ik, ik, uh, papa, ik ga je even onderbreken. Want we gaan, het gaat vanavond over Quby. En, en daar heb jij niet echt ja. hele warme gevoelens bij. Dus misschien moeten we dan even door naar iemand anders. Nou ja, ik denk dat is misschien ook een uh, ervaring. Ja, zeker. Oh nee, dat is ook zo. zo. Ik vond het ja, ook heel interessant uh, dat je zei, we vonden niet zo heel veel aan. Ik toch niet iedereen ja, in... Is in toch ook ja, het is ook, nee, maar het is ook leuk. Maar ik dacht, ik, ja. ik, er zijn ontzettend veel mensen die willen be die bellen. Dus ik probeer gewoon iedereen aan de bot te okay. laten komen. Ja, Go ja. back to the fans. Ja, dankjewel. Dag. Dag. Nou, uh, Carlo. Yes? Dag. Ik vind het helemaal te gek, man. Wat vind je te gek? Ik vind, ja, Cuban in Blizzards en uh, Harry M.S.K., man. Echt super, super... Ja en uh, daarbij uh, nog wat, het is een soort emotie uh, TV wat dat betreft. Mijn ex schoonvader die had een uh, poster uh, aan de muur hangen, gewoon zo'n zo soort Andy Warhol-achtige poster, mm -hmm. zo'n zwart-wit ding uh, van uh, um, ja harde om te ronden. En toen was ik uh, nog maar nou 17 to toen ik tijd. Maar heb je toen die muziek ook leren kennen in die tijd? Ja, die man die was helemaal freak oude uh, Jazz, uh, ja. Duke Ellington en uh, alles. Hij stond de hele tijd daar uh, als een paar bier op had... Uh, op zijn blok te jodelen. Ja. Maar... Uh, later heb ik pas uh, gewoon, gewoon muziek uh, leren kennen. Ja. En? Echt muziek leren kennen. Ja, nou, die muziek is gewoon een... Ja, dat was gewoon fantastisch. Ik mm. kreeg gewoon kippenvel. Ik heb nog steeds kippenvel. Want ik heb het pas van, van, uh, van Johan Derksen bij, bij, uh, bij het sportprogramma gehoord vandaag. Dat hij was overleden. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ik ga verder met Harm. Dag Harm. Ja, goedenavond. Ja. Uh, de, uh, vorige bellen die er ook van. Ik hoorde het ook om half negen. Ja. Uh, dat voetbalprogramma begon met het nummer van Harry van de uh, Cuban Blizzards. hè Nou ja, dat is niet normaal. Ja. Uh, en toen hoor, zag ik al een bedrukt gezicht van de oud manager van de communalist, Johan Derksen. Ja. En toen wist ik al hoe laat het was. En toen zei hij, Harry is overleden. En ik wist niet dat hij kanker had heeft gezegd. Er is nee. overleden, hij is gezien dus. Ja. Maar dat wist hij dus niet. Want ik was erg, ik, ik ben 35 jaar, ik ben geen oude fan dus. Nee. Maar een uur van de wolf documentaire, uh, jaren, drie jaar geleden gezien zo'n uh. beetje. Ja. Ik wist al van de muziek af. Maar sindsdien ben ik die man zo gaan waarderen, want het is echt een legende in Nederland. Ja, maar uh, luisteren die ook nog wel naar die muziek? Ja, window Over my eyes is natuurlijk een makkelijk uh, onderwerp, maar uh. gewoon heel die man, natuurlijk, gewoon zichzelf gebleven. En ja. ik heb die Uur van de Wolf, die heb ik geloof ik al vier, vijf keer gezien, die documentaire. Die uh. hebben we opgenomen op dvd. Okay. Ja, het is gewoon een geweldige man, uh, naturel uh. en uh, puur zichzelf. Uh. En ook drank en drugs, alles wordt erbij. En Johan Derksen, ook Henk A. moet noemen, ook oud-manager. Ja. Uh, die heeft die band gewoon ook, ook door de jaren 80 en 90 heen ge, ja, gerold. Want, ja. ja, laten we eerlijk zijn, het was de jaren 60-band. Ja, nou, Herman Brood ja. heeft er ook nog in gezeten. Hè? Ja, waarom? Maar de, de, ja. de, de, de, de pianist. ja, hey, uh, maar Ik, ik ben zelf 35, maar ik vind het prachtig dat zo'n man 70 geworden is. Want de meesten worden maar 50 of zo, of nog jonger. Okay, ja. uh, zo'n man heeft wel geleefd. Het ja. is puur uh, rock en roll. En ja, zo'n man moet geëerd worden. Ik vind het prachtig dat jullie uh, zo'n uitzending van maken. En ja. ik heb genoten en ik ga iedereen uh, uh, ja, zeggen van kijk naar de U van de Wolf. Uh, ja. Ik wil dat ze nog gaan herhalen. Dat zou heel goed kunnen. Hé, hey, dankjewel. De, de naam van Johan Derksen is nu tweemaal uh, gevallen. Uh, Johan Derksen was een, uh, een vriend van Harry Muske... en die maakte vanavond op televisie het overlijden van uh, Harry bekend. Derksen groeide ook op in Rolde... samen met Muske en de andere leden van de band. De muziek speelde een belangrijke rol in zijn jeugd. Zo legde Derksen eind juli uit in Zomernachten... waarin hij te gast was als eerbetoon aan de toen nog ernstig zieke Harry Musquet... droeg hij Somebody Will Know Someday op. We gaan luisteren naar Johan Derksen. En een collega van mijn vader was de opperwachtmeester Gelling. En zijn zoon Eelko was gitarist van de lokale band Cuby and the Blizzards. En hierdoor groeide ik in Drenthe op met Eelko Gelling, zanger Harry Cuby Musquet... en iets later met de pianist Herman Brood... En als jongeren waren we erg trots op QE en de Blitzers. We groeiden in de provincie op met een soort minderwaardigheidscomplex. Over de brug bij Zwolle begon de echte wereldpas. En de hippe bands kwamen dan ook uit Amsterdam en Den Haag. Maar plotseling speelden een paar jongens uit het dorp... al die bands uit de grote steden van het podium. En dat gaf ons als naïeve provincialen zelfvertrouwen. Harry Muskee, Eelco Gelling en Herman Brood... van de legendarische LP Groeten uit Grollo... QB in the blizzards and Somebody Will Know Someday. One misty morning hey, One misty morning I'm gonna write your name in the sky And after that, baby I run away I run away Hide myself Hide myself and cry We'll know someday van QB en de Blizzards. En uh, misschien hebt u later ingeschakeld en dan uh, zult u wellicht begrijpen... dat wij het hele uur het over QB en de Blizzards gaan hebben... omdat Harry Musquet is overleden. En uh, u kunt uw verdriet met mij delen, uh, belt u 0800 1121 of als u herinneringen aan hem hebt, of wat hij voor u betekend heeft... of nou ja, wat dan ook. U kunt ook een e-mailtje sturen naar casaluna.ncv.nl of Twitter, hekje Kazaluna. Iemand die een e-mail gestuurd heeft is Jan Bakker. Hij schrijft, hallo Mieke, helaas kan ik niet opblijven om je te woord te staan. Morgen zijn er weer andere dingen. Maar Harry, daar vraag je naar en de ervaringen. Harry was als jongere uit het noorden in de jaren zestig onze ambassadeur... tegenover al die westerlingen... Berlijnders en Nozems kenden we niet, maar Harry en zijn band... dat was de ware opstand tegen de gevestigde orde. En het mooie is dat heel Drenthe nu rouwt om Harry, oud en jong. Drenthe is overdreven gezegd in shock. Harry was de verpersoonlijking van de opstand van het gewone volk tegen de elite. En dan komt er ook nog een leuke anekdote. Ik werkte in mijn studententijd in Assen in een kroeg... en Harry kwam daar vaak. Op een gegeven moment bestelde zo'n populaire westerling... tussen aanhalingstekens, weer een rondje. Uiteraard ook één voor meneer Muskee, waarop Harry zei... Als het jou om het even is, geef mij morgen een Dalder... want ik moet nu naar huis." En dat bedoelen wij met een oorspronkelijk mens, Mieke. Schrijft Jan Bakker. Geweldig dat jullie aandacht besteden aan Harrys dood. We zijn echt in shock... Ik geloof het, dankjewel uh, Jan Bakker. En ik geef u nogmaals het nummer waarop u kunt bellen. 0800 1121, we hebben nog een half uur en dan kunt u misschien nog in de uitzending komen. Dat zou heel erg mooi zijn. En ondertussen blijven we natuurlijk gewoon muziek draaien, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Apple Knockers Flophouse. Van Nokus van QB en de Blizzards. Ik uh, praat uh, vannacht, dit uur, met u over uh, Harry Muskee... omdat hij is uh, overleden. En ik heb nu aan de lijn Bert. Dag Bert. Hi. Dag. Hoe kende jij hem? Ik, uh, ik ken hem uh, ja, al 30 jaar. 30 jaar? Ja, 30 jaar al wel. En uh, echt, net wat jullie in uh, jullie programma. Ja, ik ben een beetje emotioneel daarover, sorry. Ach, heeft niet? Maar goed, in ieder geval... Uh, Arie, laat maar zeggen Kubie, die heeft een nidderpop hier naar binnen gehaald... net wat jullie gez gezegd hebben al. Die heeft de blues binnen gehaald... en het was... jammer dat ik moet zeggen, was... een echte Drent, nuchter. Hup, deze kant op komen... Alles kon bij hem in de boerderij. Ik, ik, ik ben er bij hem geweest. Alles kon. Alles kon. Het was een want, feest, want jij woonde maar in ook in, in Grollo? Nee, ik woonde in Gieten. Ja, vlak in de buurt. Dat is vlak in de buurt, dat is 15 kilometer. Ja, en hoe leerde jij hem dan 30 jaar geleden kennen? Uh, Eerst van, van de LP van mijn broer, die acht jaar ouder is dan mij. En toen begon het, uh, samen met mijn broer. De Alpees kopen, ik, ik, heb, ik heb de, de oudste nog groeten uit Grollo. Ja. Uh, noem maar op. Ik heb uh, zijn laatste optreden nog gelukkig mogen meemaken hier in Grollo. Wanneer was dat? Dat, wa dat was uh, 10 en 11 juli. Hm. Dat was groeten uit Grollo. En dat was in, uh, in het café Horstegen achter uh, het café dan, in grote tenten. Daar heeft uh, uh, Joe Melon opgetreden samen mm. met QB. Noem maar eens maar op. Dat was, dat was gewoon geweldig. En ik wist ik, ja, dat het eraan zou komen, maar dat het zo snel zou gaan. Want je hebt hem de laatste maanden ook nog wel gezien. Jawel. jawel. Want uh, uh, veel mensen die ik uh, spreek, en dat geldt ook voor mezelf, die schrokken wel, want. Ja, ja. Ik wist niet dat hij zo ziek was. Dat had ik misschien kunnen nou, weten, hij... maar ik wist het niet. Dus nee, dat... het is... bak een beet dat het uh, bekend was dat hij kanker kreeg of had... is het uh, supersnel bergafwaarts gegaan. Want wanneer is dat dan bekend ge geworden? Een half jaar geleden of zo ongeveer? Ja, precies. Ja. Ja, ja. En voor die tijd uh, sprak hij er de, ja, de weinig over... Ja. Maar dat is, dat is gewoon heel, heel snel gegaan. De laatste keer. Uh, nou, ik, ik spreek niet in details daarover. Dat, doe dat ik hoeft niet toch op niet, hè? Nee, nee, helemaal niet. Maar ik ben de laatste keer vreselijk, vreselijk van hem geschrokken. Ja. ik heb er echt. Uh, meer dan een nacht van gelegen. Ja, dus voor jou. dat kan gaan. Ja, voor jou kwam het dus. Uh... Niet zozeer als een uh, verrassing. Maar goed, je zei, ik kende hem 30 jaar. Uh, ja. Maar was je ook echt met hem bevriend? Of was het meer een op, op afstand? Nee, nee, nee. Nou, ja, wat, wat is bevriend? Uh, uh, we kennen elkaar Kennis, ja. Uh, van, meer als kennissen van, van, van optreden, noem maar op. En niet alleen uh, van QB, maar ook meerdere bluesdans hier uit de buurt. Uh, waar we elkaar van kennen. En uh, zijn betekenis voor de Nederlandse muziek, kun je daar iets over zeggen? Wat zeg je? Over zijn betekenis voor de, voor de Nederlandse muziek. Want die nou, heeft de... hij toch een, wel een degelijk ge gehad en nog steeds. Ja, natuurlijk. Uh, Kilby en de Blizzards, ik, ik ben een van de... Uh, waar jullie het al in de uitzending over hadden... ben ik samen met mijn oudere broer toen nog naar uh, Veendam gegaan. Mm -hmm. In Parkzicht, daar speelde... Uh, uh, Herman Brood dan achter de piano. Ja. Yeah. Echt, toen begon het net. Yeah. En wat echt wat je zegt: de, blues, hè? de Nederlandse blues, die heeft Harry, die heeft hij groot gemaakt. Ja. Yeah. QB and the Blizzards, niemand anders. En moet je zien in al die jaren met wie hij opgetreden heeft en wie hij ontvangen heeft. Als de heel grote heren uit Amerika, noem maar op, die nooit bij wijze van spreken in Nederland zullen komen. Of zouden komen. John, Mayle is, al John Mayle is al ja. genoemd, wie nog ja. meer? John Mayle, ja, noem maar op. Hij is met, met B.B. King uh, opgetreden. Ja. Wie, wie, wie lukt dat? Ja, het was natuurlijk in die tijd, dat kan ik, ik kan me ook nog wel herinneren, dat kwam opeens voor je gevoel uit het niets. Opeens iemand die daar in Drenthe ja. was begonnen. Ja. Ja, nou, zo was het ook gewoon. En gewoon puur het, pure, het wat hij er had. De, de, de LP's wat ik... Zie. Nou, ik heb de cd's en de LP's er ook nog van allemaal. Ja. Wat, wat vind jij eigenlijk zijn beste nummer? Wat zijn... zeg je? Wat vind jij zijn beste nummer? Of heb Mijn je er niet zozeer de voorkeur? Ja, die, ja die, die, die, dat, dat is heel moeilijk om te zeggen. Maar... Ik zou heel graag het nummer willen horen, omdat hij nou heen gegaan is. Another day, another road. Die gaan we zo meteen draaien. Die, dat, dat waren we al van plan? He? Another nou, day, okay. another road. Dus die komt er zo meteen aan. Hey, Dank je Bert. Geweldig bedankt. Ja. Dat en die... ik de uitzending mocht. Eerst, ja, we kunnen hem kunnen we ook nu meteen draaien. Nou, laten we dat maar doen. Meteen, another day, another road, voor jou. Dankjewel. Van Bert, die hem 30 jaar heeft gekend, Another Day, Another Road van QB and the Blizzards. En het is inderdaad misschien wel heel toepasselijk. Another house, another roof, on the move. Uh, ja, je kan het zo zien dat QB on the move is naar een andere wereld. another house. Ik ga verder. Ja, ik hoop trouwens dat u ondertussen mij nog belt. Uh, 0800 1121. Met uw herinneringen aan QB en de Blizzard. U kunt ook een e-mailtje sturen: kazaloenen.ncv.nl. Zelfs Twitter behoort tot de mogelijkheden. Hekje, kazaloenen. Ik ga verder. Koos, Grevelink. Goedenavond, Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, ik, ik werd net eigenlijk met een oortje in mijn oor in bed wakker. En ik hoorde. Somebody will know someday. En ik dacht: dit is foute Als ze moskee draaien midden in de nacht, dan. Uh... En ik wist dat, er wat, dat het niet goed met hem ging, maar ja, ik ben uh, behoorlijk onder de indruk. Ik, uh, ik ken hem zo lang ik leef. Ik ben Assenaar van geboorte en ja, als Assenaar krijg je de blues met de pop ingegoten natuurlijk. En Hoe komt dat? Zelf, uh, ja, dat weet ik niet. Dat, is, <laughs> of dat, dat, ja, dat heeft denk ik toch wel met, met, met musketen te maken. Ja. En, uh, ik ben zelf muzikus, ik heb met hem in de studio gewerkt. Ik heb hem zelfs in de tachtige jaren uh, live gemixt, zoals dat heet. Hè. De, het geluid gedaan tijdens uh, toen de muskie. Ja, je gangen. kende hem echt heel goed. Nou, ja, ja, jawel, ik heb hem beladen, ben ik hem wel wat niet uitverloor. Ik, ik was altijd coachje voor hem, want uh, ik was natuurlijk toch een beetje de muzikant uit Assen die uh, een generatie jonger was. Ik zat in het eerste bandje met Erwin Java, dat zijn huidige gitarist, waarmee hij heel lang heeft gespeeld. Dus het is, ja, Assen, uh, ja, we je elkaar allemaal, en Mijn ouders, het laatste wat, de keer dat ik hem zag, dat vond ik wel heel bijzonder, toen uh, vroeg hij aan me van, hoe is het met je ouders? En uh, Ik moest er goed in doen en dat deed me heel erg goed, want dat, dat, dat was ook wel muskie. En uh, ja, ik heb wel met hem in de studio gewerkt. Je bedoelt, als je zegt dat was ook wel muskie, bedoel je die persoonlijke belangstelling? Ja, absoluut. Ja, Harry was echt een uh, heel down to earth. en uh, Hij genoot volgens mij ongelooflijk van hè, wat, wat er gebeurde. En, uh, maar aan de andere kant was hij, uh, ja, hij was echt die jongen die, uh, die uh, uh, als ik hem dan wel sprak, dan was hij altijd even lekker letterlijk de hei op geweest en uh, uitwaaien en zo. Daar, uh, ja, dat was wel zijn ding. Had hij het gevoel dat hij voldoende gewaardeerd werd? Ja, dat, dat weet ik niet. Het is een tijd geweest, denk ik, dat hij, uh, zeker toen ik het geluid van hem deed, dat was in, in, in, in 81, toen was het dus ook de Muskee Gang. Toen was het een beetje zoekend van mijn gevoel en mm. ik denk wel dat hij, da, dat hij dat wel moeilijk vond. Maar hij is later toch wel weer uh, ja, op een pad terechtgekomen. He, het is wel iemand die volgens mij een tijd lang een beetje wat, wat, wat, wat, wat minder in de belangstelling ja, was en dan op een gegeven moment kwam hij toch weer. Ja, klopt, ja. Ja, ik denk dat ik weet hij dat hervond zichzelf is. altijd wel, op een nou ja, Dat is natuurlijk blues, hè. dat is een tijdloze muziek, dus er komt altijd wel weer uh, uh -huh. een, uh, ik, Hij is dus nooit een, een persiflage geworden, hij is altijd, uh, dat, dat vind ik wel heel bijzonder. Die muziek blijven, uh, nou ja, daarvoor gegaan, hij heeft ook heel veel geëxperimenteerd, uh, op een bepaald moment, juist voor mijn gevoel, muzikaal het, wel wat afstand genomen van de blues. Hij had in die tijd, dat ik een mixer, ook echt een sectie waarin hij wat meer de solkant op ging en zo. Uh -huh. en, uh, ja, ik weet dat mensen daar wel moeite mee hadden, denk ik. Die, die wilde natuurlijk uh, ja, die hele authentieke blues horen die, die hij uh, maakte. En daar had hij op dat moment even helemaal geen zin in. Nee, maar ik denk dat iedereen er wel over eens is, ook al houdt hij niet van zijn muziek, dat het een heel authentiek persoon was. Dat geloof ik ook, ja. En ik denk dat het ook heel terecht is, absoluut. Ja. Dus ja. hij maakte op mij altijd iemand, de indruk van iemand die altijd heel erg zichzelf was. Ja, en die dat is nooit ik ook een... wel eens tegen hem geweest, in de zin van, hè, ik hoorde net het verhaal hè, van, van Westerlingen in die bar in Assen, waar, die ik ook kan uittekenen in die bar. En, ja, ja hij, hij, hij, hij, bleef, echt, hij bleef wel een beetje de Drent en, en, en dat is misschien, en, en, nou ja, daar wordt natuurlijk ook wel eens wat lacherig over gedaan. Heel vervelend is dat, want eh, uh, ik, ik, ik, bedoel, ik heb zelf wel meegemaakt, dat we ook wel voor onbegrijpen dat iemand tegen mij zei met een Amsterdamse accent, weet je wat het jullie is, jullie hebben zo'n raar accent ja. en, ja, nou, ik denk dat dat ook wel een beetje zijn, zijn frustratie was, inderdaad. Hè? Uh, ja. Nou, maar ja, dat, dat zou dan ook kunnen gelden voor iemand als Daniel Loos die ook hè, er trots op is dat hij in Drenthe is... maar ja de muzikaal enorm gewaardeerd wordt door heel ja, veel mensen. Ja, ja, maar ik denk dat dat een andere tijd is geworden. Ja, Men ja. was toen wat meer gewend aan dialect. Dat staat natuurlijk op de kaart al. Ja, dat is waar. Maar ja. misschien heeft hij daar ook wel echt nog een, een, een voortrekkersrol in gespeeld. Die muziek uit, uit de provincie, ja, toch voor iedereen uh, uh, ja. nou, ik denk zo dat maken dat iedereen een goed heeft voor, ja. uh, voor, het, voor, voor het noorden inderdaad. Ja, dat denk ja, dan ik dan ook. Dan alleen de muziek. Ja. Ja. Ik, vind, ik, ik, ik zou altijd willen dat het niet zo was, maar ik denk wel dat het zo is eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat merkte ik ook wel uh, uit de reacties aan het begin van het uur. Hè? En ook die mail die ik voorlas, van ja, dit is, hè, hij, hij was uh, voor ons heel belangrijk, hè? Tegen, juist tegenover die Westelingen. Ja, er staat zelfs hè, een, een standbeeld van hem al uh, tijdens het leven in Grollow. In, uh, in Gorlo, Grollo, ja. Heel bijzonder al. En, en, en op een gegeven moment ook. is natuurlijk ook een, een, is een documentaire over hem gekomen. Ja. Er is een, volgens mij, uh, Jeroen Wieland heeft volgens mij een boek over hem geschreven. Dat, dat zou kunnen, dat ja. weet ik niet. Hé, hey, en uh, jij hoorde het dus eigenlijk vannacht pas. Ja, nou, weet je, heel grappig, of heel grappig, nee, het is niet grappig, maar heel, heel, heel, heel wrang... Ik, ik, ik heb het hele weekend verschrikkelijk veel gespeeld met, uh, als muzikus. En uh -huh. toen kwam het in een, een pauze even te sprake. toen wist ik al wel hoor, dat het echt niet goed met hem ging. En toen, ja, toen, dan kom je er natuurlijk over te praten. En toen dacht ik, nou ja, jeetje, wat, wat moet ik. Hè, hoe, hoe gaat dit? Uh, want, nou, het, het, het, het, ja, het is toch wel. Uh, wat ik al zeg, het heeft echt een best een enorme impact. Nee, want het werd, is half negen al bekendgemaakt. Maar jij moet ja, het nou, dus nou, ik, pas ik, vandaag. Dus, uh, ja, klopt. Nou, ik heb dus even duidelijk de media gemist. En ik ga eigenlijk altijd even. Uh, en slaap ik en dan heb ik een oortje in. Ja. En ik werd dus echt net wakker. En toen hoorde ik dus uh, inderdaad... En toen wist het... je nou... Want je hebt, je hebt ook hem meegemaakt de laatste maanden van zijn leven. Dat... Nee hoor, nee, nee, nee. Ik denk dat, dat, dat ik hem anderhalf jaar geleden voor het laatst gezien heb. En toen was er nog niks met hem aan de hand. Nou, niet, nee. Niet dat ik wist, in ieder geval. Nee. nee. nee. Hij, yes. hij zou meedoen in die, uh, weet je of je dat hebt meegegeven, in die Drenthe Blues Opera. Dat is een heel groot project geweest. Dat heeft uh, de afgelopen maanden heeft dat in Drenthe gespeeld met bluesmuzikanten. En dat is een fantastisch project, wat door Tom de Ket, en toevallig ook een jeugdvriend, zonder geregisseerd is. En het heeft, het heeft zelfs nog in, in Carré, heeft dat gestaan vorige week, dacht ik. En uh, daar zou hij nog wel eigenlijk uh, in participeren. Ja, want een Trentse blues opera en dan Tja. geen musket, Dat is on, natuurlijk ondenkbaar. Zat en, en Daniel dat, Loos daar ook bij? Nee hoor, nee, nee, dat niet. Want nee. dat is iemand die ik daar dan ook wel uh, met blues en Drenten... Ja, klopt. Nee, nee. Dit, volgens mij is Daniel daar niet uh, als, die, als, als zodanig. Ja. Maar hij is dus daar uh, afgehaakt omdat het om gezondheidsredenen niet ging. En toen werd wel duidelijk dat er toch meer aan de hand was, blijkbaar. Dan, uh, ja, ik hoorde, Daniel Loos trouwens ook net uh, met Oog zeggen dat hij ook uh, het plan had om begin september met uh, Harry en de studio in te gaan en dat dat ook niet meer doorgegaan nee, is. Nee, nee, duidelijk. Ja. Ja. Nou, ja. hij, hij zat nog vol plannen. Dat is duidelijk. Ja, ja, ja, ja Het is denk ik. Uh, nou ja, dat gaat wel. Je hoort dat wel vaker. Natuurlijk dat plotseling dingen een heel erg, uh, ja toch wel extreem gaan. Uh, ja. ja. Goed. Dankjewel, coaching. Ja, nou, ik vind het fantastisch dat jullie dit doen. Want... Ja, wij dachten meteen dat daar moeten we iets mee doen. Ja, ja. Zeg, heel ik, goed. Uh, Dag, dankjewel. Ik ga Klopt. nog even praten met meneer Thieboud. Klopt. Dag, goeienacht. Goeienacht. En wat is uw herinnering of jouw herinnering aan uh, Harry Muskee? Nou, dat is heel lang geleden, maar ik uh, reisde toen als jongeling uh, door Drenthe. En uh, ik kwam op een gegeven moment bij een café Per in Wezep, terecht. En uh, ja, dat ken ik. ik Ligt bij Zwolle, hè? Nee, dat is Wezep. Ja. dat is de groot misverstand. O, het is nog geen Wezep, zoals Jan de zei vanavond, maar het is Wezep. Dat is de gemeente Zelo. Okay. En dat is een beroemd café daar, dat Café Perkaan dat bestaat al, bestond al iets van meer dan 200 jaar of zo. Harry Muske had uh, toen bedacht... Cube in de Blizzards om daar... Uh, ...een grapje uit te halen. En uh, um, voor de hoes van de nieuwe LP... Daar ...een foto te maken. Dat wist de kroegbaas niet. Dat was uh, Willem Pekaan, die wist dat niet. Maar goed, uh, kom maar. Zijn trend onder elkaar, dus uh, kom er maar gezellig bij. En uh, nou... ...alle... ...oudere boertjes die er regelmatig uh, borrel kwamen drinken... ...die waren allemaal uitgenodigd om gratis uh, bier en, en borst te drinken. Dus uh, de stemming zat daar goed in. Ik kwam daar om een uur of vijf binnen of zo. En om een uur of zeven, de stemming zat er goed in. En uh, kwam daar in één keer uh, een, uh, een, een, een, een, ja, een danseres, een naakte danseres... ...en die sprong bovenop de stamtafel. En... De boertjes die zaten met een bols in de hand keek allemaal heel verschrikt op en ik mm -hmm. denk wat is dit en daar werden klik klik klik klik klik allemaal foto's gemaakt en uh, dat was eigenlijk de bedoeling voor die hoes van de van hun nieuwe lp en uh, ja hun een die voelde zich zwaar uh, ja wat later zei was bedonderd en zo op zijn dress en uh, mm -hmm. Maar in ieder geval, is al een, een, een, een, die boertjes hadden een geweldige avond. Maar het is een real geworden tot en met de burgemeester van Zwelo in de tijd. Die heeft uh, dat verboden dat die, uh, dat die uh, foto's van zijn bevolking dat die op de hoes kwamen. Nou, in Duitsland is die LP's er wel uitgekomen uh, met die betreffende foto. Maar uh, daarin in, uh, in, in Zwelo spreken ze daar nu nog schande van. Maar het was wel een... Uh, ja, Schande van, nou ja, het was in ieder geval wel het was grappig. En uh, het was echt zo van, nou ja, ze, ze hebben alles betaald, die jongens. En uh, dat was verder geen probleem. Maar ze hadden toch zoiets van, ja, die vrouwen die thuis zaten ja, allemaal, die hadden zoiets van, ja. <laughs> maar wat moet dat hè? met zo'n naakte vrouw daar uh, op de stamtafel om een plastic kleed? Hè? dat was gewoon, zo, zo, ze hadden nog geen, geen tap daar, hè? dat werd gewoon... Uh, kwam uit de koelkast, je kwam uit de koelkast en het werd allemaal vol geschonken. En, ja, en als die mannen dan uh, de hoogte hebben, nou, en dan gebeurt er zoiets. Dat ja. is, was een ja. Het was geweldig. Uh, het, het, was, het was een geweldige, geweldige, uh, om dat mee te maken. Ik was, ja, ik was erg jong, ik kwam er binnen en ik wist niet wat ik zag. Maar en fraaie anekdoten? Dat is het, zeker. Ja, dankjewel. En, en, en het bericht dat hij was overleden, was, was dat voor jou nog een, een, een, een enorme verrassing? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik wist wel dat het, uh, dat het niet goed ging. Nou, had ik al van Johan Derksen gehoord, op, mm. uh, dus ik wist wel dat, dat, uh, dat het niet zo goed ging. En uh, ja, het, ik vind het, uh, vind het jammer. Het is een uh, ja, toch een artiest die uh, een beetje onderbelicht is geweest, denk ik. Vind dat je dat? Ja, aan de ene kant wel. Het is, het is, hij is wel bekend, natuurlijk, maar toch... Uh, was, hij, hij was zo nuchter, zo gewoon, zo normaal... dat hij eigenlijk te normaal was voor, uh, voor als Trent zeg maar. Met Drenth, laten nooit de achter, van hun tong zien. Hij was toch te normaal om, uh, om echt helemaal, uh, zeg maar... ook internationaal door te breken. Ja, want had hij dat verdiend? Zeker wel. Ja, capaciteit en alles, alles, alle ingrediënten waren er... maar ook de, de, in die tijd was het toch wel zo dat uh, deze, deze artiesten... Uh, ja, toch een beetje ondergesneeld werden... onder de onder de inderdaad de, de, de westerse, uh, de randstad-beentjes uh, en dergelijke. Ja, geloof ik al. Ja, nou ja, zou je dat ook gewild hebben, zo'n internationale doorbraak? Dat, dat, dat weet je natuurlijk niet. Nee, daar was hij ook de, de man niet naar. Misschien niet. Nee, daar was hij de man niet naar. Ja. Dus, uh... Heb jij trouwens... Wat, wat, heb jij nog een enorme favoriet? Wij wilden eigenlijk back home draaien. Ken je dat? Nu? Nee, nee. nee ken ik niet. Heb je ook niet speciaal? Nou, weet je wat? Dan zou ik zeggen, luister maar eens even naar back home okay. van Q. Dank je wel, meneer okay, Thibaut. Oké, graag gedaan. Ja. Prettig avond. Ja. Ja. It's ridiculous! Home, ja, van QB en de Blizzard. Het zal u niet verbazen. We praten over QB omdat hij is uh, gestorven. Harry Muske is niet meer onder ons. Uh, ik heb een beller, Paul Hoeken. Dag mijn ja, Hoeken. Klopt. Ja, klopt. Hoe hebt u hem gekend? Quby heb ik zo goed gekend... dat hij speelde met mijn broer... Rob Hoeken. Ja, Rob Hoeken, die kennen we ook nog wel. Ja, toch wel. Ja, jazeker. Ik wel tenminste. En ze hebben toen destijds geprobeerd met elkaar dus een, een, een band te maken... die dus uh, heel uh, bijzonder voor uh, Nederland zou worden. Mm. Samen Sorry. met Rob Hoeken, ja. ja. En is die band er gekomen? Nee. Uiteindelijk niet. En dat vind ik zo jammer. Want we waren zulke goede. Uh, uh, uh, musicians. Ja. geef je ook wat ik bedoel? Ja, maar die, dat was een hele goede combinatie geweest. En waar is het op stuk gelopen dan? Dat weet ik niet. Ja. Maar dat was destijds. En dat voel ik uh, zo jammer dat dat net niet. Ja tot stand is gekomen. <greden> ben, maar ben je altijd wel een, een bewonderaar van uh, QB gebleven, toch? Jazeker. Ja. Een geweldige muzikus. Ja. Een fantastische muzikus. Je, je kunt je nauwelijks een betere zanger voorstellen. Ja. En uh, het, het was voor jou ook een schok, dat, dat, dat hij was overleden? Of had je het van ook? Ik hoorde dit een ja. uur geleden. Ja. En dan denk ik van, jee me nee, wat gebeurt het dus nou allemaal? Ja. Maar dat kan gebeuren. Maar ja... muzici zijn heel apart. Ja. Kun, kun je dat begrijpen? Nou, ik ben zelf geen uh, muzikus, dus... Uh... Maar goed, hij was een, een hele bijzondere... en, en uh, wij hebben hem vandaag, hoop ik, op een goede manier herdacht. Dank je, dank je wel, Paul Hoeken. We zijn bijna aan het eind uh, gekomen van, uh, van de uitzending. En uh, morgen dan is er ook weer een uitzending van uh, Casa Luna. Een hele bijzondere nog wel. Dan ontvangt hij Span zanger en liedjeschrijver Theelau. Dus we blijven in de muziek. Zijn nieuwe tournee gaat dan in Casa Luna... in een speciale voorpremière En u kunt meedoen. Wilt u uw favoriete lied van hem aanvragen of een, uh, iets anders... Met de meezingen of spelen kunt u mailen met kazaluna.ncv.nl. Dan moet ik even heel snel het antwoordapparaat inspreken. Dit is de voicemail van Kazaluna. Ja, dag Helco. Jij gaat morgen met Telau spreken. Die gaat weer door Nederland trekken met uh, alleen zijn gitaar. Wanneer bezocht hij zelf voor het eerst concerten van chansonniers? Welke optredens herinnert hij zich waar hij nu nog een voorbeeld aan neemt? Ik wens je een mooi gesprek en doe de hartelijke groeten aan Telau. Goed, nu zijn we dan echt aan het eind. U, wilt, u kunt dus meedoen hè, met T. dat hebt u begrepen. Uh, mailen naar kazelonen.ncv.nl of uh, alvast een direct message sturen via Twitter. En dan kunt u dus deel uitmaken van die bijzondere uitzending morgen. Nou, Wij zijn er doorheen. Uh, we brengen een, uh, een, een eerbiedige groet aan Harry Muske. En zometeen kunt u luisteren naar Nacht op 1 van de EO. Dag.